was zeer bekend in Suriname. Vorig jaar werd hij gekozen tot Surinamer van het jaar. Hij stond op het punt om naar Nederland te komen voor een tournee met zijn show Iedereen Plat. In theaters in heel Nederland stonden 17 optredens gepland. Bij het ongeluk kwam ook de hiphopdanser Marlon Stewart, alias Turbo om het leven, een neef van de cabaretier. Steven wesje Wesmaas, was 39 het Franse stierenvechten moet op de werelderfgoedlijst van UNESCO komen. Dat wil de Franse Vereniging voor de Cultuur van het Stierenvechten en het Ministerie van Cultuur ondersteunt het initiatief. Als UNESCO de aanvraag goedkeurt is het stierenvechten officieel immaterieel cultureel erfgoed. De VN wil wereldwijde tradities en gebruiken beschermen met een vermelding op de lijst. Vooral de Zuid-Franse steden Arl en Nîmes zijn beroemd om het stierenvechten. Uit een peiling blijkt dat bijna de helft van de Franse bevolking voor een verbod op stierenvechten is. Op het terrein van kamp Westerbork is een gedenkteken onthuld voor zuid -Molukkers. In het voormalige doorgangskamp uit de Tweede Wereldoorlog woonden 20 jaar lang Molukse gezinnen, in totaal zo'n 3000 mensen. De laatste vertrokken in 1971. Het herdenkingsteken bestaat het originele delen van een keukenbarak van woonoord Schattenberg. Zoals het kamp heette in de tijd dat er Molukkers woonden. Niet alle Molukse groeperingen zijn er blij mee. Een aantal vindt dat de barak meer aan de Joden dan aan de Molukkers in Westerbork doet denken. Voetbal. In de eredivisie heeft Willem 2 verrassend gewonnen van AZ. De Sluiter uit Tilburg won thuis met twee een van de club uit Alkmaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. Morgen opnieuw zonnig. De temperatuur 21 graden aan zee en 26 in het binnenland. Later in het zuiden kans op een bui. Tweede paasdag zonnig en droog. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu The Groove Empire. ZFM been one Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur Mariel Hageman met het NOS journaal President Saleh van Jemen is bereid om binnen een maand af te treden Hij zal de macht overdragen aan zijn vicepresident Daarmee stemt Saleh in met het vredesplan dat de golfstaten hebben opgesteld ook de demonstranten die het vertrek van de president eisen hebben ingestemd met het plan. Dat betekent dat er een onmiddellijk einde komt aan de protesten. Vandaag was er een nationale staking.